11 uur, Ewald de Jong met het nos journaal Een Frans-satirisch weekblad publiceert morgen nieuwe spotprenten van de profeet Mohammed. De publicatie ligt gevoelig nu er in de Arabische wereld onrust is ontstaan over de anti-islam film Innocence of Muslims. Volgens de hoofdredacteur van Charlie Hebdo zullen de karikaturen degene chockeren die gechoqueerd willen worden... De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie van het tijdschrift opgevoerd. Vorig jaar november werd er in het kantoor brand gesticht nadat het weekblad de Deense Mohammed cartoons had gepubliceerd. De Franse moslimraad roept moslims op zich niet te laten provoceren. In Den Haag is zondag de verzetsman en drager van de militaire Willemsorde... Pierre-Louis Baron Donny de Boeroei overleden. In de Tweede Wereldoorlog was Donny de Boeroei onder meer lid... van het ondergrondse legioen van oud Hij vluchtte in 1941 naar Londen... waar hij samenwerkte met verzetsheld Erik Hazelhoff-Rolfsema... Later werd hij gedropt in Nederland en werd hij de langst dienende geheim agent in bezet Nederland. Hij ontving de militaire Willemsorden, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland, voor zijn heldhaftige optreden in de oorlog. Pierre-Donis de Bourrooyi was 93 jaar.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 Bos is oud-partijleider van de PvdA en oud-minister van Financiën en vicepremier. En werkt op dit moment voor adviesbureau KPMG. Donderdag debatteert de Kamer over de formatie.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 De stakende mijnwerkers van de Marikana-mijn in Zuid-Afrika hebben het loonbod van hun werkgever Blondmin geaccepteerd. Hun salaris gaat met 22% omhoog. In eerste instantie eisten de stakers 200% meer loon. De stakers zouden hebben toegezegd dat ze donderdag weer aan het werk gaan. In de Platinum-mijn is meer dan vijf weken gestaakt voor een hoger loon. In augustus kwamen 34 stakers om het leven toen de politie het vuur op hen opende.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 De verkoop van de overgebleven kunstwerken uit de Scheringa-collectie heeft ruim 2,8 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim een miljoen meer dan verwacht. De opbrengst gaat naar de curatoren van de failliete DSB-bank. Op de veiling kon worden geboden op 157 werken. Vanuit tientallen landen was er belangstelling voor de figuratieve realistische kunstwerken. In de Champions League heeft Ajax zijn eerste wedstrijd in groep D verloren. De Amsterdammers verloren uit tegen Dortmund met 1-0. Het enige doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Lewandowski. Eerder in de tweede helft stopte Ajax-doelman Vermeer een penalty. De andere wedstrijd in groep D leverde ook een winnaar op. Real Madrid versloeg thuis Manchester City met 3-2. In de extra tijd scoorde Ronaldo de winnende treffer. Het weer, vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met onweer. In de middag opklaringen en af en toe zon. Bij een stevige noordwestenwind wordt het hooguit 16 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. Een idee over kennis delen. Veel Nederlandse ondernemingen willen groeien in het buitenland.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 Buiten is het 9 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Hij zag er een beetje verfomfaaid uit, die troonreden. Blaadjes die hardnekkig omkrulden aan de randen. Het was een beetje uh, koninklijk gehannes. Was het nou niet leuk geweest als de majesteit een iPad uit haar tas had gehaald? Verrassend. Maar ja, dat gaat Willem-Alexander, denk ik, doen. Volgend jaar gok ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Ja, het is een beetje een rare Prinsjesdag. Een week na de verkiezingen. En er wordt ook al haast gemaakt met een nieuw kabinet. Daar lijkt het wel op, tenminste. Zometeen doet Hans Andringa verslag vanuit Den Haag. En dan de politiek in Amerika. Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney... heeft half Amerika beledigd. Democratische kiezers... Zij zijn mensen die geen belasting betalen en zichzelf als slachtoffer zien. En het ging toch niet zo geweldig met die campagne van hem. Zometeen onze Republikein-watcher Michel van der Hoek. En oliestaat Qatar heeft belangstelling voor Fortuna Sittard. Wat moeten ze daar nou mee? Dat gaan we straks allemaal uitleggen. En er komt het nieuw blad De Liefde. Initiatiefnemer Ruud Hollander komt erover vertellen... samen met schrijfster Joke Hermse. Want zij gaat lezers in nood adviseren. En zometeen hier in de studio de nieuwe Utrechtse band, de Color Ones. Die gaan twee nummers voor u en voor mij en voor ons allemaal spelen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 18 september. Prinsjesdag 2012, de dag van de koningin. Leden van de Staten-Generaal. De regering beseft dat zij bij het gezond maken van de overheidsfinanciën... en het veiligstellen van toekomstige welvaart... belangrijke offers vraagt... Van alle Nederlanders. De koets. Voor het gevoel als het eigenlijk wel tot uh, ja, deze kaart opkeek. En ja, de glimlach weer nog iets mooier. En het koffertje. In het beroemde prachtige Prinsjesdag koffertje zit vandaag ook een Prinsjesdag tablet. Zodra u de Rijksbegroting in ontvangst hebt genomen, u krijgt ze eerst. Zet ik de digitale versie in één beweging online in de app Prinsjesdag -tablet. 2012. Ja, hij wel. Maar het was ook de dag van Verkenner Kamp. Eerst ontving hij de voorzitter van de Eerste Kamer... die constructief meedenkt over een kabinet dat geen meerderheid heeft in die Senaat. De Eerste Kamer is daarin heel uh, pragmatisch... en stelt zich op uh, als, uh, als beoordelaar van rechtmatigheid uit voorbereid handhaverheid. Dat is onze taak, ongeacht de samenstelling van het kabinet. En daarna was hij bij de koningin voor de troonrede... waar PvdA-leider Samson een uiltje knapte. Volgens mij was er een moment dat ik even wegdommelde. Ja. Dat zou best kunnen. Ik ben na een ongelooflijke maand heb ik nog steeds een beetje slaaptekort, maar ik werk het snel bij. Dus we zullen kijken. Vervolgens presenteerde Kamper het resultaat van zijn verkenningsronde aan de Tweede Kamer. Mark Rutte en Diederik Samsom gaan samen proberen een kabinet te vormen van VVD en PvdA. De wil is er en uh, de verwachting dat, het, dat we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. De verschillen tussen de partijen zijn groot en die moeten we weten te overbruggen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ik heb er vertrouwen in dat dat kan gaan lukken. De twee informateurs Henk Kamp en Wouter Bos kunnen vrijdag aan de slag. Rutte en Samsom hebben hun onderhandelingsstrategie al klaar. Om niet alles door twee te delen en dat weer eens door de helft te doen... en dan met een zeer waterig compromis eruit te komen... maar misschien met grotere uitruilen te gaan werken. Liever uh, wat grotere dossiers uh, met elkaar bespreken... dan dat je over alles in een soort loopgaaf terechtkomt... en dan in een soort waterig soepje waar geen smaak meer aan zit eruit komt. De Orde van Advocaten wil dat topadvocaat Bram Moscovits zijn beroep een half jaar lang niet mag uitoefenen. Moscovits wil namelijk niet bekendmaken wanneer hij zijn cliënten contant laat betalen. En dat is verplicht bij bedragen boven de 15.000 euro. Ik vat het samen als iemand die lak heeft aan de voor advocaten geldende regels en die lak heeft aan zijn cliënten. En ik ga me er nu maar niet in verdiepen welke van die twee ik eigenlijk het ergste vind. Moscovits verscheen zelf niet voor de tuchtrechter. Hij liet zijn verdediging aan een kantoorgenoot over. Het dossier is voor bijna de helft samengesteld uit vertrouwelijke gegevens. Cliënten die niets met deze zaak te maken hebben. En meneer Moscovits wilde zelfs door zijn ze verschijnen niet de indruk wekken dat hij die cliënten in de steek zal laten. De uitspraak is op 30 oktober. De verbouwing van het stedelijk museum in Amsterdam is eindelijk klaar. Zaterdag komt en Beatrix het openen en zondag mogen u en ik er ook weer naar binnen. Architect Mels Krauwel over zijn ontwerp. Een deel van de nieuwe zalen zit onder de grond en een deel is opgetild. En daarom loopt het museumplein dus nu ook eigenlijk helemaal door in het gebouw. En is het museumplein ook eigenlijk vergroot. En wat vindt het publiek van het gebouw? Ik vind het mooi. Ja, het heeft al wat. Heel mooi, impressionant. Mooi wit. Het ziet er niet mooi uit. Het is een badkuip. Het kan toch niet? Het is heel open. Ik vind het ontzettend lelijk. Zoals mijn oude vader zegt: degene die dit op zijn verantwoording heeft, zou de gevangenis in moeten. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Juris Tibenitski, de krant van morgen. De Nederlandse horeca slaat alarm over het hoge aantal arbeidsongevallen. Jaarlijks lopen 12.000 medewerkers letsel op, schrijft de Telegraaf. Bijna 5.000 van hen belanden op de spoedeisende hulp. De ongelukken gebeuren meestal in de keuken. Daar ontstaan snijwonden of medewerkers glijden uit op een natte vloer. De ongelukken zijn meestal niet levensbedreigend... maar leiden er wel toe dat werknemers een tijdje niet verder kunnen werken. Daarom wil het bedrijfschap Horeca dat ondernemers maatregelen nemen. Zoals een sticker op de keukenvloer met daarop de waarschuwing... kan glad zijn of trainingen en advies geven over het veiliger maken van het werk. Je kunt ook oververmoeid raken en dat is wat de topman van Axonobel Nobel is overkomen. Trouw noemt de openheid van het bedrijf over topman Tom Buchner uniek. Het nieuws over zijn vermoeidheid werd vandaag door Axonobel Nobel verspreid in een persbericht. Volgens psychologen heeft zo'n bekendmaking voor en nadelen. Op korte termijn daalt de beurskoers en op internet verschijnen vervelende koppen als Topman bezwijkt onder druk. Maar op de lange termijn is zo'n persbericht verstandig. Want in je privéomgeving zie je regelmatig dat mensen oververmoeid zijn. Dus zo'n bekendmaking laat zien dat de topbestuurders normale mensen zijn... zeggen de psychologen in Trouw. In de Volkskrant mogen VVD'ers en PVDA'ers vertellen... hoeveel vertrouwen ze hebben in een mogelijke coalitie van hun partijen. Volgens PVDA-Kamerlid Hamer is er weer chemie na de implosie van Paars... VVD-commissaris van de Koningin Johan Remkes heeft de neiging te zeggen dat de partijen het samen maar eens moeten proberen. In de sociale sfeer werd de afgelopen weekend al gebouwd aan de nieuwe coalitie. VVD-staatssecretaris Teven en Kamerlid Ten Broeke hadden PvdA als Plasterk en Dijksma uitgenodigd om te gaan klootschieten in Twente. Concertfotografen doen hun beklag in spits. Ze vinden het maar niet dat ze bij sommige optredens... niet eens meer naar binnen mogen om foto's te maken... maar wel mogen opdraven als een wereldster een rondje loopt door Amsterdam. Zo mochten er bij het concert van Lady Gaga in de Ziggo Dome... geen professionele fotografen komen. De kranten publiceerden dan ook foto's die door bezoekers waren gemaakt. Ook Bob Dylan en de band The Killers willen niets van fotografen weten. Waarom niet? Concertfotografen hebben geen idee. Misschien willen de artiesten hun visuele plaatje zelf in stand houden... door eigen fotografen in te schakelen. De persfotografen verbazen zich er dan ook over... dat bezoekers wel zomaar hun gang kunnen gaan. In het Nederlands Dagblad morgen een wetenschappelijk onderzoek... over de vliegroutes van bijen. want die zijn in staat om heel snel de kortste route tussen vijf bloemen te vinden. Na gemiddeld 26 vluchten hadden ze de efficiëntste route gevonden... uit 120 mogelijke vliegpaden. Onderzoekers lieten bijen rondvliegen in een veld met een diameter van 1 kilometer. Op de vijf bloemen was een webcam gericht... en elke bij had een gps-systeempje waarmee hij was te volgen. De onderzoekers zijn verbaasd dat bijen na een aantal keer rondvliegen... zo snel de beste route vinden... We dachten dat alleen dieren met een groter brein dat konden, zeggen ze. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Ja, en zoals ik al zei, ik heb hier een hele band in de studio zitten. Hartstikke leuk. Ja, dan zit ik hier ook maar zo alleen. Um, the Color Ones zijn het. Het is een groep uh, uit Utrecht. Zometeen dan spreek ik uh, even kort uh, met uh, de zanger Martijn Konijnenburg. Maar nu gaan ze hun eerste nummer spelen. Hoe heet dat? Golden. Oké. Okay. Stares right into the summer sun. So you wait down there. Oh, I'd love to see these open arms for me, from you. Church bells ring, make the children sing laugh. Oh, when we go to sleep, odds will share a bee tonight, a bee tonight. Oh, when we go to sleep, odds will share a bee tonight, a bee. Tonight, cause she's so in and I know so And I'm so in cause she told me so Today is good Op so. So... is golden, golden Mooi. Dank jullie wel. Martijn Konijnenburg Ocker Geefwaarts, Carolien Borgers en Jeroen Blumershoor. Zometeen, dus meer van de Golden Ones uit Utrecht. Eerst naar Amerika. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is opnieuw in verlegenheid gebracht... door een filmpje dat is opgedoken op internet. Daarin zegt hij dat de Palestijnen er alleen op uit zijn om Israël te vernietigen. De Palestijnen zijn volgens Romney niet geïnteresseerd in vrede. Gisteren beschuldigde hij democratische kiezers al van een slachtoffermentaliteit. Er zijn 47% met hem, zijn die geloven dat ja, uh, Romney zegt hier dat 47% van de Amerikaanse bevolking zich slachtoffer voelt... en vindt dat de overheid maar voor huizen, voedsel en de gezondheidszorg moet zorgen. Ze vinden dat ze daar recht op hebben. Ja, ik ga erover praten met Michel van der Hoek. Hij is docent aan de BTL Universiteit in Minnesota en is onze vaste Republikein-watcher. Goedenavond, Michel. Ja, goedenavond. Ja, uh, eventjes eerst, hoe gaat het in het algemeen met die campagne van Romney? Helemaal niet goed met die campagne. In alle peilingen loopt hij intussen af een stukje achter. En in uh, een aantal peilingen ook buiten de foutmarge. Dus uh, na de conventie van de Democraten is Obama wel een beetje uitgelopen. Dat is, uh, dat is niet, uh, niet onverwacht. Dat gebeurt meestal wel. Zeker met degene die als tweede gaat in de conventie. Dus dit jaar waren we Democraten als tweede. Uh, maar uh, ook in een aantal peilingen in swing states, dus belangrijke staten, uh, doet Obama het uh, nu al een tijdje beter dan. Uh, dan uh... Dan Ron. Dus het gaat niet zo heel goed met een uh, campagne in het algemeen. Nee, hoe komt dat? Uh, nou, dat ligt aan een heleboel dingen. Ten ja. eerste, gewoon de omstandigheden. Denk aan uh, vier jaar geleden, toen uh, deed Barack Obama het ook niet zo heel erg goed op dit punt in de campagne. Toen gingen de Republikeinen als tweede in dat jaar. Dus toen kreeg John McCain destijds een, een tikje naar, naar boven in de peilingen. Dus dat speelt sowieso algemeen structureel. Gaat de tweede heeft daar meer voordeel van. Uh, maar ook vind ik dat Wompin uh, niet genoeg uh, structuur geeft aan zijn, uh, aan zijn campagne. Uh, hij uh, heeft een aantal dingen goed gedaan, heeft zichzelf goed gepresenteerd, wie is hij. Uh, voor welke principes staat hij. Maar als je nou vraagt welk beleid staat hij voor... Uh, daar blijven nog een hele hoop uh, gaten uh, open in het, uh, de plannen die hij heeft gepresenteerd... zodat je een opening uh, geeft aan de, aan de oppositie... om allerlei uh, gaten fijn te vullen met uh, wat zij leuk vinden. Dus uh, hij moet eens een keer meer inhoud geven aan, uh, aan, uh, aan de beleidsplannen die hij voorstaat. Ja, en wat zou de reden kunnen zijn uh, daarvan dat hij nog onvoldoende inhoud daaraan geeft? Eh, uh, dat is vooral een, uh, vooral een afweging van de campagne, denk ik. Uh, er is ook van het weekend een uh, artikel geweest in Politico, een uh, website uh, hier in Amerika over de politiek, uh, waarin een artikel stond over, uh uh, over de, de campagne. Uh, strubbelingen binnen de campa het campagne-team. En uh, is niet zo uh, blij met de, zeg maar, de timide houding van de campagneleiders. Uh, de manier waarop hij toespraken aanpakt... Uh, vooral ook op de conventie van de Republikeinen in Florida. Uh, met, hij wil vooral wachten. Uh, wachten tot dicht bij de verkiezingen, denkt men. om met veel inhoud te komen. om niet te veel ammunitie te geven aan de Democraten. Maar ik denk dat hij uh, dat het, dat het niet te lang uh, aan het wachten is om wat meer inhoud te geven. Dus de angst is begrijpelijk, maar uh, het, is het wordt echt tijd om wat meer inhoud uh, te geven. Ja, problemen in het campagneteam, dat klinkt nooit goed, hè? Nee, dat is nooit een goed, uh, nee. nooit een goed uh, ding. Nee. Maar goed, verder opereert Romney ook niet erg handig, hè. Uh, dat uh, filmpje, we hoorden daar net een, een, een quote uit... dat hij heeft gezegd van ja, uh, die democraten die hebben een, een slachtoffersmentaliteit... Uh, en nu blijkt dus dat er nog weer... Ook iets gezegd is over die uh, Palestijnen die geen vrede willen, die uit zouden zijn op uitschakeling en vernietiging van, van uh, Israël. Uh, laten we daar eens even naar luisteren. Ik kijk naar de Palestijnen die niet willen zien, voor politieke redenen. Die zijn aan de destructie en de eliminatie van Israël. En deze groene problemen. En ik zeg: er is geen manier. Ja, er wordt veel uh, ondertussen uh, gekletterd met bestek. Maar goed, hij zegt later ook in die video dat het een onoplosbaar probleem is. Hoeveel kwaads gaat dit hem doen? Uh, nou, dit commentaar over de, over de Palestijnen gaat hem wel veel uh, pijn doen, denk ik. Uh, ik denk niet dat dat eerste commentaar dat was. Uh... Ja, het klinkt vooral arrogant, maar het is uh, dat dat is iedereen wel vrij snel vergeten, denk ik. Maar je bedoelt over die dat die dus de helft van de bevolking wegzet als ze als, uh, dat die een slachtoffermentaliteit hebben. Het gaat dus over twee dingen. Zij zegt 47% van de mensen die je betalen sowieso geen inkomstenbelasting. Dus die hebben er helemaal geen, geen belang bij om, uh, om het belastingstelsel te veranderen. Nou, dat is een principe. En de grond van de zin is dat wel waar. Maar waar het natuurlijk vooral om draait, is de manier waarop hij het brengt. Het is vooral ook de presentatie. Dus uh, deze, deze uitspraken die hij overigens al in mei heeft gedaan hoor. Dat is, uh, dat is opgenomen in mei. En het is nu uh, deze week wordt het naar buiten gebracht door een, uh, een, extra, een vrij links blad uh, opinieblad in Amerika. Uh, dus de timing, daar moet je ook wel even aan denken wat voor een rol dat speelt in deze hele discussie. Dat had men ook in mij naar buiten kunnen brengen. Nee, uh, maar het is erg onhandig. En ik denk dat ook heel veel conservatieven niet blij zijn met, uh, met nee. dit. Uh, ik lees inderdaad een aantal uh, uh, uh, conservatieve schrijvers. Uh, David Brooks van de New York Times en um, uh, uh, William Crestol van de Weekly Standard... die zeggen al, oh, het is gewoon dom en ja. arrogant. Ja, maar goed, je zegt uiteindelijk is dat niet het grootste probleem. Die uitspraken die hij gedaan heeft over uh, die Palestijnen... daar gaat hij meer uh, problemen mee krijgen. Nou, ik, waar ik vooral op wil uh, de aandacht op vestigen, is dat het, weer, dat het om de presentatie draait. Uh, als je zelfs naar uh, de uitspraak van de Palestijnen... die ik een stukje erger vind dan, uh, dan over, uh, over de belastingbetalers... en uh, die slachtoffermentaliteit... als je naar kijkt... Draaien we even twee weken de, de, de band terug naar de democratische conventie... dan heb je toch een verschrikkelijke blamage meegemaakt... toen men daar uh, de, het, het, het partijprogramma moest aanpassen op de conventievloer. Ja. Uh, ten, want het probleem was... de democraten wilden niet eens herkennen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël was... Dat was altijd standaard bij de Amerikaanse politiek. Had men eruit gehaald, want dat vond men uh, uh, toch niet leuk. Veel uh, democraten, ook de republikeinen, maakten daar uh, hoop hijsa om. Dus men moest dat veranderen. En dat is een heel erge blamage geworden op die conventievloer. Daar is eigenlijk vrij weinig media aandacht voor geweest. In principe heeft Obama en zijn team Israël laten vallen als een baksteen. Dus waarom is dat minder erg dan wat Romdue nu zegt? Het gaat dus, dat is echt mijn mening, een beetje ook hoe het in de media wordt gebracht. Dat ja. wil niet zeggen dat wat Romney nu doet goed is. Maar ja. uh, we meten wel een beetje met twee staven hier. Ja, ik begrijp het. Wat denk je? Uh, kan hij het nog winnen of wordt het nu toch wel heel erg lastig? Uh, hij heeft het niet makkelijker gemaakt. Ja. Dat wil zeggen, uh, Mother Jones, de blad die dit uh, uitbrengt... Uh, doet uh, duidelijk pogingen om, uh, om de campagne van Romney... Uh, van tafel te vegen. En uh, hoe, hoe erg dat lukt. Ik heb eigenlijk mijn twijfels dat dit op lange termijn veel invloed zal hebben. Mm. Maar het wordt zeker niet makkelijker op deze manier. Goed. We wachten het af. Dankjewel Michel van der Hoek voor je, voor je commentaar. Graag gedaan. Ja. Ja, dan gaan we naar de Nederlandse... Politiek, Den Haag, ja, u hoort het net al. VVD en PvdA die moeten het gaan doen. Het eindrapport van verkender Henk Kampen laat er geen twijfel over bestaan. Dag Hans-André in Den Haag. Dag Mieke. Ja, ja een mooie dag was het hè. Uh, waarom denkt Kampen dat dat, uh, dat dat wel gaat lukken? Nou, of al denkt dat het gaat lukken, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in zijn rapport dat hij uh, heeft uh, geschreven... daar staat wel in dat uh, de Partij van de Arbeid en de VVD... het samen moeten maar gaan doen. En dat doet hij uh, op basis van de adviezen... die hij van uh, alle partijen uit de Tweede Kamer heeft uh, gekregen. En hij zou optimistisch kunnen zijn, net zoals uh, ja, wij misschien ook... dat er snel een kabinet komt, omdat ook de partijen zelf zeggen van... Uh, we gaan het gewoon uh, proberen. En je hoort ook wel bij VVD en Partij van de Arbeid van... Uh, ja, en we hebben geen plan B, dus uh, we doen het gewoon. Ze geloven erin. Ja. Maar de verschillen zijn groot. Hoe gaan ze het aanpakken? Ja, de verschillen zijn zeker groot. Want een tijdje geleden konden we Rutte nog horen uh, zeggen van. De, uh, horen spreken over die gevaarlijke socialisten. En uh, Samson die had het nog over een rechtse rotbeleid. Nou, die kreten hebben we sinds de verkiezingen niet meer uh, gehoord. En uh, dat toont al de goede wil. En ze hebben toch ook wel iets slims bedacht. Je zag vaak in vorige. Uh, onderhandelingen over een nieuw kabinet dat er echt heel uitgebreid uh, tot op zinsniveau onderhandeld werd over bepaalde onderwerpen, wat moet er wel en niet in het uh, regeerakkoord komen te staan. Samson en Rutte hebben afgesproken, we gaan een akkoord op hoofdlijnen maken. Dat houdt dus in, zoals het woord zegt, op uh, grote lijnen spreken we af wat we gaan doen, maar je legt ook heel veel neer bij de ministers die straks in dat kabinet gaan komen, en die moeten dan met uitgewerkte voorstellen komen, en daar wordt dan uh, lopende de rit wordt daar een meerderheid in dat kabinet voor uh, gevonden. En VVD en Partij van de Arbeid hebben ook al een beetje aangegeven... wat zij belangrijk gaan vinden bij de komende onderhandelingen. Uh, de VVD geeft uh, bij uh, Kamp aan dat zij willen praten over uh, financiën... over lastenverlichting en veiligheid. En de Partij van de Arbeid heeft als belangrijke punten aan naar voren gebracht... een evenwichtige inkomensverdeling, onderwijs innovatie, duurzame technologie en een begrotingsevenwicht... dat in 2017 uh, behaald moet worden. Nou, Dat geeft al een beetje aan. En Rutte en uh, Samsom hebben dat ook al gezegd. We willen niet dooronderhandelen totdat er een slap compromis komt... waar de VVD en de Partij van de Arbeid zich niet in herkennen. Nee, we willen gewoon... Dat is een punt voor de VVD. Dat halen jullie binnen en de Partij van de Arbeid die krijgt een ander punt, zodat je ook naar je eigen achterban een helder verhaal hebt. Uh, dit hebben wij bereikt. Ja, is het niet opvallend dat Kamp juist op Prinsjesdag met zijn rapport komt? Ja, dit is wel een beetje pikant. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dat een jaar of vijf geleden al was uh, gebeurd. Want je gunt uh, de koningin toch ook uh, prinsesdag. Uh, ja. uh, en die begroting en alles, dat staat dan toch allemaal wel in het teken van die gebeurtenissen. Waardoor dat uh, kamp. Uh, nou. Twee uur later met zijn rapport kwam, nadat uh, de stoeltjes in de hekken en uh, de, de afzettingen in Den Haag verdwenen waren, kwam hij al met zijn rapport. En een gevolg is dat natuurlijk heel veel aandacht daar uh, naar uitgaat. Het kan ook een teken zijn dat de Tweede Kamer hiermee laat zien... Uh, wij hebben nu het heft in handen... we hebben een nieuwe procedure afgesproken zonder het staatshoofd... en we laten nu ook zien dat het kan. Hm. Donderdag is er een debat hè, in de Tweede Kamer over die formatie. Wordt dat fel, denk je? Um, kijk, het is uitgesloten dat de Kamer een rapport waar ze zelf de basis voor heeft geleverd... dat ze gaan zeggen van nee, we zijn het hier niet mee eens. Dus dat zal niet gebeuren. Maar je kan je voorstellen dat een aantal partijen toch gaat zeggen... Uh, ja, wacht eens even. Er ligt uh, nu een voorjaarsakkoord, een vijfpartijenakkoord. Laten we dat niet allemaal weggeven. Je kan je net zo goed voorstellen dat uh, de SP bijvoorbeeld uh, gaat zeggen... ja, de Partij van de Arbeid... Uh, een stem op de Partij van de Arbeid is inderdaad een stem op Rutte... want die krijg je er nu bij. Alleen de SP in een kabinet die kan uh, de Partij van de Arbeid links houden. Dus uh, zij zal nog ongetwijfeld wat waarschuwende woorden... richting uh, Partij van de Arbeid laten horen. Maar ja, heel veel zal er niet aan kunnen veranderen. En voorlopig hebben ook alle partijen gezegd... wij wachten af hoe die onderlinge uh, verhoudingen gaan... en hoe die onderhandelingen gaan met Henk Kamp en Wouter Bos als informateurs. Ja, en dan morgen de laatste dag van de oude Tweede Kamer. En ook uh, Gerry Verbeet, kamervoorzitter, neemt afscheid. En wie gaat erop volgen? Ja, de komende dagen wordt nog een profiel opgesteld. Uh, hoe moet die nieuwe voorzitter er ongeveer uit gaan zien? De taakomschrijving. Maar er zoomen al wel wat namen rond. Bij de VVD uh, Anouska van Miltenburg. Een uh, Kamerlid dat er al jarenlang uh, zit. Die denkt serieus na. Hetzelfde doet bij D66 uh, Gerard Schouw. Een van de mensen die ervoor uh, gezorgd heeft... dat de koningin nu geen rol speelt bij de formatie. Bij de Partij van de Arbeid heb je uh, Kadisha Ariep... die erover na wil denken... En bij de PVV heb je Martin Bosma. Ook hij sluit niet uit dat hij wel zou willen. En hij heeft een klein voordeel, want hij mag zijn kunsten als voorzitter al laten zien. Want hij is, totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen, waarnemend Kamervoorzitter. Dankjewel, Hans. André ga. Ja, het is weer uh, tijd uh, voor muziek. Ik zei het net al, u hebt ze net al gehoord: The Color Ones. Uh, ja, een band die op het punt van echt uh, doorbreken uh, staat, begrijp ik, Martijn uh, Konijnenburg? Ja, ik, ik hoop het. Is dat zo? Leuk dat jullie hier zijn. Ja, dankjewel. Ja, is het, heb je dat ook dat gevoel dat het een belangrijke tijd is? Ja, ik, ik heb wel het gevoel dat het een belangrijke tijd is. Of, of uh, op het punt zelf van doorbreken, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik, ik hoop dat het, dat het zo mag zijn, maar nou ja. het is wel een belangrijke tijd. Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Um, nou, we kennen elkaar van school. We studeerden in Tilburg aan de Academie. Oh, de Popacademie. Ja, precies. En daar ja. nou hebben we elkaar leren kennen. En uh, sindsdien zijn we vrienden geworden. Ja, want ik begreep dat jullie ook in een wisselende bezetting uh, spelen. Hè? Uh, nou ja, hier is bijvoorbeeld... Uh, niet, nou, op zich is de bezetting de, wel redelijk hetzelfde hoor. Oké, okay, oh uh, ja. Goed, alleen er zijn nu, ja, nu zijn er twee, twee mannen uh, zijn er niet bij. Oh, okay. dan, die zitten nu lekker thuis uh, op de bank te luisteren. Oké, okay, nee, goed. Het dus kan meen. dus zo. Jullie kunnen, kunnen uitdijen en inkrimpen. Ja, Kendall, dat, ja. Kan, dat kan, naar wens. <laughs> ja. ja, naar wens. En wat, wat, wat, wat de muziek, ja, we hebben het net al gehoord. Uh, uh, hoe zou je het willen noemen? Wat voor soort muziek? Oh god, ja, dat, dat moet ik. Ik, ik vind ik altijd moeilijk. Wat we nu doen is ook natuurlijk akoestisch uh, op het album klinkt het wel een stukje anders. En spelen we in volle bezetting. En dat. Uh, dat is natuurlijk wel anders hier. Dus dit is... Ja, ja dat begrijp ik. Dit uh, is natuurlijk speciaal. Maar ja. dit is juist ook wel weer mooi. Ik vind het heel, ja, ik vind het... Uh, en yeah. ja. The Color Ones, die naam nog even? Ja, nou, de, de muziek geeft het leven kleur, hè? En, ja. Uh, <laughs> vandaar. Goed, oké. Zo zou ik er nog wel een paar. Ja. <laughs> maar goed, uh, wat is het tweede nummer? Uh, dat heet Live Forever. Oké. Okay. Yes. Ja, ga maar twee stapjes naar je... Het is altijd een beetje een beetje pas en meet hier in deze kleine studio. It's gonna say, whatever come what may, but when the day, when the day, when the day goes, I hope there's nothing that I forgot to say, when the day, when Dankjewel. Dank jullie wel. Martijn ook een Gevaerts, Carolien Borgers en Jeroen Blumers. The Color Ones hebben een nieuwe cd uit. Heel veel succes verder. En nogmaals, ja. dank je wel. Ja, ik ga naar Zuid-Limburg. Daar is onrust ontstaan omdat voetbalclub Fortuna Sittard... in handen dreigt te komen van een investeringsmaatschappij uit Qatar. Ivo Kamp van Dagblad de Limburg. Goedenavond. Goedenavond. Jij volgt Fortuna, hè? Hoe, is, ja, zijn die tot. mensen daar helemaal bang geworden? Nee, dat denk ik niet. Er is wel wat onrust ontstaan natuurlijk. Uh, omdat uh, met name de supporters uh, natuurlijk niet weten wat er gaat gebeuren met de club nu. Nou ja, dat begrijp ik ook wel. Het, ik vind het ook een beetje een vreemd bericht hè? in eerste instantie. Meestal lees je over hele grote clubs die opgekocht worden door oliesheiks of rijke Russen. Hoe komen ze nou in Sittard? Nou, eh, het wordt in, in, in, op een kleine manier, lijkt het daar een beetje op inderdaad. Maar het wordt natuurlijk geen tweede Paris Saint-Germain. Eh, wat de bedoeling is, is dat inderdaad eh, Fortuna in eh, Qatarese handen komt. Maar dat moet je meer zien als een soort opleidingsinstituut eh, wordt Fortuna dan. Want eh, Qatar is er wel bij gebaat dat eh, ze in, eh, over tien jaar... tijdens het eigen wereldkampioenschap in eigen land, voetbal... Eh, dat ze dan met een representatief... Eh, nationaal team komen. In eigen land kunnen ze die uh, geschikte voetballers uh, amper vinden. Dus uh, zij proberen in het buitenland uh, spelers daarvoor op te leiden. En dat wordt ook een beetje de deal met Fortuna. Um, dat Fortuna dus uh, ook een soort opleidingsinstituut wordt. Maar goed, Fortuna de club... Hoe er zelf beter van? Het is een club die. Maar wacht nog eens even, uh, Ivo. Uh, de, ze willen dus mensen op gaan leiden bij Fortuna. Maar zijn dat dan nee. mensen uh, uit wat voor. jonge voetballers uit wat voor landen? Ja, het is een constructie die een beetje in, in België al bij Eupen uh, ook uh, is. Uh, dat is althans de bedoeling. Uh, dat, dat kunnen spelers met name uit Afrikaanse landen worden. Jonge spelers die dan uh, bij Fortuna gestald worden. En uh, hier onder begeleiding van uh, uh, ja, ervaren uh, trainers. Ja. En ook met ervaren ploeggenoten. Er worden, komen natuurlijk ook betere spelers naar Fortuna om die jongens te begeleiden. Uh, en waaraan ze zich omhoog kunnen trekken. Uh, ja, Fortuna moet er beter van worden als club... Ja. Uh, betere prestaties. Uh, die jongens trekken zich daaraan op. Maar uiteindelijk moeten die jongens groot ge uh, uh, gemaakt worden... om het zo maar te zeggen, voor, uh, voor het nationale team. Ja, moeten Althans, die dan... De besten daarvan. Ja, maar goed, die komen dus uit afrika Moeten die dan genaturaliseerd worden tot... wat is het? Qataris ja. of... Uh... Ja, dat is uiteindelijk dan de bedoeling. Ik, ik, hoe dat precies gaat werken, dat weet ik ook niet. Maar ik neem aan dat ze dan op een gegeven moment een paspoort krijgen, een Qataris paspoort krijgen, en dan voor hun voor dat land mogen voetballen. Um, ja. En in eigen land kunnen ze ze niet vinden. En ze willen natuurlijk geen uh, geen motorfiguur sta, slaan over tien jaar als ze WK in hun eigen land is uh, door daar uh, drie kansloze nederlagen te leiden. Ja. Maar goed, straks dan uh, wil die sultan ook de naam veranderen. Dan wordt het Fortuna Qatar. Ja, dat is uh, natuurlijk. Dat, dat is waar, waar de supporters een uh, beetje voor vrezen. Ja. Uh, hè, wat wat gebeurt met de identiteit van de club? Uh, Fortuna Citad is toch een, een naam, ook uit het verleden. Aha, zeker. Uh, da maar dat wil het bestuur ook waarborgen. Ze hebben een zogenaamde gouden aandeel, noemen ze dat. Uh, dat is eigenlijk een statuut, wat is, uh, zo kun je het zien... waarin de identiteit van de club gewaarborgd uh, is. Dat willen ze ook per se in de deal meenemen. En dat, dat gaat dan over dingen als uh, de clubkleuren... de plaats waar gespeeld wordt, uh, uh, de naam inderdaad ook... Uh, dat wil het bestuur uh, kost wat kost waarborgen. Ja. Maar goed, uiteindelijk wie betaalt, die bepaalt. Ja. Maar dat zal geen prioriteit voor de mensen uit Qatar hebben uiteraard. Ik denk dat dat pas iets wordt wat, uh, wat helemaal onderaan hun ja. lijstje staat... om een naam te veranderen. Precies. Dat, Jij zegt het. In eerste instantie is het hen te doen om een uh, opleidingscentrum te maken... van Fortuna Sittard. Maar goed, ja. uh, de vraag blijft toch wel een beetje hangen... wat Qatar nou uitgerekend in Sittard te zoeken heeft. Onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn heeft meegeluisterd. Goedenavond, Sander. Hallo. Komt dit verhaal je vreemd voor? Nee, uh, Qatar weet van gekkigheid natuurlijk niet waar ze met hun geld naartoe uh, moeten. Het is een piepklein landje. Maar overal waar je de grond induikt, kom je olie en vooral ook gas tegen. Dat levert op dit moment heel veel dollars op. En, uh, die dollars die zoeken een uitweg. En nee, Je ziet het dus bij andere voetbalclubs, maar uh, bedrijven worden opgekocht. Uh, waarom ze bij Fortuna sit -uit uitkomen, uitkomen, ja, dat verraste mij ook enigszins. Maar mm -hmm. dat ze uh, iets als een voetbalclub kopen... om over tien jaar wat beter beslagen ten ijs te komen... als ze zelf een WK organiseren... Ja, dat past wel in de lijn. Dat ze dus die voetballers dan gaan naturaliseren. Voor het WK in 2022 hebben we het daarover. Dat, dat ja, dat, maar he? Qatar is natuurlijk wel uh, bezig heel erg vooruit te kijken. Dat heeft ook weer met die olie en gas te maken. Ze beseffen dat dat, dat op een gegeven moment op is... en dat je dan uh, op een andere manier je geld moet verdienen. Dus uh, een deel van die oliedollars wordt nu ingezet... om geld te maken in de toekomst. En ja, dan denk je dus aan de lange termijn... en dat ze tien jaar vooruit kijken om uh, te zijn een tijd een goed elftal op het been te brengen. Nogmaals, het, het verrast me niet echt. En dat naturaliseren, ja, dat, dat is iets wat daar helemaal niet zo vreemd is... Uh, het is een piepklein landje dus waar 300.000 uh, eigen inwoners zijn... op een bevolking totaal van 1,7 miljoen. Dat betekent dus dat voor elke Qataris er vijf anderen zijn... die ergens anders vandaan komen uh, om daar te werken... om uh, te helpen het land op te bouwen, om daar in de huishouding te werken. En nou ja, misschien dus ook om te voetballen binnenkort. Ja, Goed, en nog heel even terug naar Ivo uh, Optinkamp van de Limburg. Ja, misschien zijn ze gewoon wel in Sittard terechtgekomen... omdat het Sittard gewoon uh, in geldnood zat. Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Fortuna heeft uh, onlangs ook al uh, gesproken met andere uh, mogelijke investeerders. Het was bekend dat Fortuna uh, zocht naar investeerders. Uh, die eerdere gesprekken met andere investeerders die zijn afgeketst. Dus ik denk wel dat uh, dat bekend was ook. Uh, ja. Degene die de, de onderhandelingen voert, uh, die wist ongetwijfeld van dat Fortuna... Wel wat geld kon gebruiken, ja. ja. Dat, uh, hey, maar goed, de deal is nog niet helemaal rond, begreep ik. Hoe groot is die kans? Of nou, is toch wel, ik, ja. uh, ik verwacht dat het binnen een week allemaal uh, dat dat kan binnen... is. Uh, het, het, uh, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het nog uh, afketst. Heb je al mensen uit Qatar rond zien lopen daar? Nee, ik denk ook niet dat die komen. <laughs> die, uh, die blijven vrolijk uh, in Qatar zitten. Ik denk niet dat hier gauw een Shike op de tribune zal zitten. Ja. Dat... Ja. Uh, ja. Laat eens aan andere mensen over. Ja, goed. Nou, het blijft een bijzonder verhaal. Hé, hey, dankjewel, Sander van Hoorn en Ivo op Opdenkamp. L'escalier tourne dans <middels> l'immeuble où je perche. L'escalier monte au 7e où je crèche quand on s'avrie. Je lâche une bille à la rambarde. J'écoute sa cascade jusqu'à la rue. Sa course tordue, je lâche un haut dans ses anneaux. Je sonne aux portes. Et mes jambes m'emportent, l'escalier gronde, que c'est quand même un monde. J'habite au 2, rue Papillon, vous reconnaîtrez la maison. Chaque nuit, l'escalier me tourmente. Dans son puits, monte maison dormante, je vois des pièges dans ses arpèges. L'escalier craque, la concierge me traque. À coups de trique, j'apprends la musique, le son de morale. Dans la spirale et dans la cage, je promets d'être sage, parole d'oiseau, derrière les barreaux. J'habite aux 4 rue de la lune, ceci est un couplet nocturne. Chaque jour, je grandis de la sorte qu'un beau jour, je me baisse aux portes quant à l'amour. Je tourne autour dans l'escalier quand elle me dit bonjour. C'est un rosier grimpant dans une tour contre la rampe entre deux lampes et dans ses bras je quitte la jinguard sous le ri nous quittons la mairie j'habite au 6 de la guette la porte n'est jamais fermée yeah ja, this is the escalier de trap von thomas vers ja, morgen komt er een nieuw tijdschrift uit met de titel De Liefde. En het gaat ja wel louter en alleen over de Liefde. Ja, wat valt er eigenlijk nog te zeggen over dat aloude thema? Daarover ga ik praten. Ze zijn hier uh, in de studio met hoofddirecteur Ruud Hollander en met schrijfster en filosoof Joke Hermsen. Ja, we hebben, ik heb hier een, een, een kopie van de, de cover van de Liefde, uh, Ruud Hollander. Kun je die omschrijven? De mensen hebben natuurlijk nog niks gezien. Nee, um, Nou, je ziet een, een, een stel, het is een acteurstel. Uh, Maria Kraakman aan het dragen en maar in een innige omhelzing elkaar ja. kussen. En verder uh, staan alle onderwerpen erop, zoals het gewoon is. Dus, ja, ja. Nou ja, je bent een uh, succesvolle bladerman, hè? Rails, happiness, psychologie, magazine. Is dit een nieuwe, nieuwe gat in de markt, de blademarkt? Ik hoop het. Ja. Uh, ik heb me er eigenlijk over verbaasd, want ik heb dit nou een jaar geleden uh, bedacht: een blad over de liefde. En ik heb me er echt over verbaasd dat dat er nog niet is. Omdat we vinden het misschien wel, als ik aan jou vraag... wat is het belangrijkste in het leven? Ik weet niet wat jij zegt, maar de meeste mensen die zeggen dan de liefde. En als iets zo belangrijk is, waarom is er dan nog geen blad over? Alle boeken gaan erover, film, liedjes. Maar goed, er wordt natuurlijk al wel heel veel liefde in andere bladen gestopt, hè? Ja. Ik bedoel, het onderwerp komt natuurlijk in een heleboel bladen gewoon veel Ja, andere bladen gaan ook over mode en wonen en koken. Daar zijn ook gespecialiseerde bladen over die alleen over wonen, gaan ja, of alleen over mode. Dus jij dacht, die liefde, nee. dat is zo'n breed terrein dat moet, dat moet gewoon makkelijk te vullen zijn. hoe vaak gaat het verschijnen? Zes keer per jaar. Zes keer per jaar. Ja. En bestaat dat eigenlijk in andere landen? Nee, dat heeft me echt nee, ook, ook, ook verbuis. Want ik dacht, ja. nou ja. Um, ik, ik ga eens kijken hoe dat in andere landen gebeurt. Maar ik heb er echt goed gezocht en ik heb het niet uh, kunnen vinden. Dus ja. ik, ik, ik was een beetje bang dat ik misschien een enorme denkfout uh, zou maken. <laughs> dat er iets is wat ik op de hoogte Dat bedacht. moet nog blijken, hè? Ja, nee, maar ik, ik, ik krijg al zoveel enthousiaste reacties. Ja. Dat ik ben daar wel door gesterkt. Ja. Joke Hermsen hoorden we ook al even. Ja, wat is, wat is jouw rol in, uh, in, bij dit blad? Ja, ik ben gevraagd om uh, voor het eerst van mijn leven zitting te nemen in een soort adviesraad. Is het, kan ik het zo omschrijven, Ruits? Ja. Dat is heel leuk hoor. We zitten met Claudia de Brijen en een psycholoog in een adviesraad. En dan krijgen we allerlei ja, van die probleemgevallen voorgeschoteld. Een soort Lieve Lita. Maar ja, dan eindelijk ja. kan ik Lieve Lita ja. spelen. Ja, ik droom daar stiekem al jaren van, maar het is dan nu eindelijk gelukt. Maar het was heel... Nee, maar dat zijn gezellig. mensen die dus echt serieuze problemen ja, hebben. Absoluut. Ja, absoluut. En, en een van jullie drieën gaat dan echt een, een, ook een, een, een degelijk advies geven? Nou, degelijk nee, advies. We bespreken met z'n drieën de casus, zal ik oh, maar met zeggen. met z'n drieën. We bespreken het met z'n drieën. Ja. En dan... Ja, dan wordt dat gesprek eigenlijk ja. vrij letterlijk weergegeven... O, in, het, uh, in het blad door ja. Manu van Intem. Is dat heel erg goed gedaan. Ook oh, uh, op die manier, want jij bent natuurlijk filosofen... dus ik dacht, dat van, van jou kregen ze dan bijvoorbeeld... een wat filosofischer getint antwoord, maar, maar zo is het niet. Jullie gaan dus echt met z'n drieën eens eventjes bedenken... Ja. van, hé, hey, hoe kunnen we deze man of vrouw het beste uh, helpen? Ja, en vaak staan die voorbeelden natuurlijk voor... voor ja, veel grotere problemen, of veel structurelere problemen... die je allemaal in die liefdesfeer uh, kunt aantreffen. Ja. En we hebben... Het liever uit onze eigen invalshoek, daar zo onze kijk op. Soms zijn we het uh, roerend met elkaar eens. En soms ook helemaal niet. En dat is op zich al heel interessant. Wat kun je zeggen dat, je een bepaalde, dat jij een bepaalde kijk op de liefde hebt? Nou, ik weet het niet hoor. Ik heb natuurlijk wel oh. een aardige wat romans eraan gewijd. Ja. En zelfs ook een proefschrift gaat voor een deel over de liefde. Uh, dus je ja, op een bepaalde manier misschien wel een literair-filosofische expert in de liefde kunnen noemen. Maar je merkt dan toch dat zaken als opvoeding en cultuur en je eigen karakter toch bij dit soort ja. uh, gevallen ook wel meespeelt. Ja, het is natuurlijk een enorm uh, uh, terrein. Hè? En ja. uh, bedoel, is het echt. bedoel, hoe serieus wordt het blad? Je kan er natuurlijk ook ja. op een hele oppervlakkige manier over hebben. Ja, dat kan. Maar we hebben het behoorlijk serieus aangepakt. Dat ja. moet ook de kracht van het blad worden. Want zoals je al ja. zei, heel veel bladen schrijven erover. Dus wat is dan de toegevoegde waarde van dit blad? Het is dat het net wat steviger is qua uh, inhoud... Uh, dan wat de andere bladen doen. Je kunt het vergelijken met Psychologie Magazine. Okay. Heel veel bladen schrijven over psychologie... Mm -hmm. maar het is nooit zo goed, want ze doen het er maar bij... He, het is nooit zo goed als Psychologie Magazine... dat echt voorgeschreven wordt door psychologen... die veel meer in de materie zitten he, dan die glossies... die ook over wonen en mode enzovoort. Ja. Wat oh, ik heel gaat, mooi vond he? was... dat er een, ja, okay. bijvoorbeeld wel vier of vijf bladzijden lang artikel... over de liefde van Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre in staat. Kijk. En dat is natuurlijk wel het liefdeskoppel van de vorige eeuw. Met oh, ja. alle problemen die je maar kunt hebben. Gaat het hadden toch ook allemaal het gebied, minnaars. Ja, dat passeert allemaal de revue... en dat is dan toch wel een erg mooi stuk geworden, vind ja. ik. Nee, maar goed. Dus cultuur, historisch, eh, ja. dat komt ook aan bod. Hoe gaat het eigenlijk met de liefde in Nederland, eh, Ruud Hollander? Is daar in zijn algemeenheid nou, iets over te zeggen? Ja, dat denk ik wel. Het is ook niet toevallig dat we nu met het blad komen. Omdat ik echt het gevoel had dat er wel iets aan de hand is. Dat het wel, zeg maar, eh, roerige tijden zijn mm. in de liefde. Het in zijn opzicht? Ja? Nou ja, het zijn tijden, er wordt meer gescheiden dan ooit. Uh, uh, de moord meer gedate dan nooit. En, en het is ook nog eens zo, dat als je kijkt naar vijf jaar geleden... je daten, het internet daten, daar deed je toch nog mm -hmm. een beetje besmuikt over. Nu loopt mm -hmm. iedereen er eigenlijk een beetje mee te koop. En verscheiden geld. Mm -hmm. dat vijf jaar geleden... Maar je was er niet trots op. En nu, ja, sommige mensen vinden het zelfs wel een beetje stoer. Lijkt. Ik las laatst laatste interview met Kluun. En uh, die zei dat hij zijn gezin had opgeblazen of zoiets. Wat je, die stoerheid... Yeah. Dus, uh, ik heb Zien het gevoel, en uh, door de sociale media... dat het heel onrustig is uh, op, uh, op het relatie. Ja. Ja, en, uh, ja, Joke? Nou ja, ik, er wordt natuurlijk ook wel... relaties worden al beëindigd via sms. En dat zegt natuurlijk wel iets over de snelheid. Ja. Waarmee we dat ze belangrijke beslissingen nemen. Nou ja, er worden mensen die een hele leven lang... Uh, uh, Verliefd blijven en, en ha, blijven houden van een en dezelfde partner, worden die dan een beetje sneu bekeken of, of niet? Nee, dat niet. Nee, er is nogal bewondering dat, voor. Zijn er zondagskinderen. Zo ja. ja, het gebeurt wel minder. Ja, eeuwige minder liefde voor. bestaat, dat zie ik hier gewoon op de cover staan. Ja, dus daar ja. gaat het dus wel over. Ja. Maar de meeste mensen die kunnen dat toch, toch niet uh, volhouden tegenwoordig. Uh, Omdat mensen nee, leven is, ook steeds langer. Is, maar dus, het ja. is ook gewoon steeds moeilijker in deze tijd waar ja. je zoveel sociale contact hebt. En er is, er is wel een wet dat zeg maar. Uh, uh, hoe tevreden je bent met je huwelijk, hangt ook af van de kwaliteit van de alternatieven. En dat wil zeggen dat als je heel veel uh, zeg maar, alternatieven hebt, en dat heb je in de tijd van uh, Facebook en, en, en, uh, en al die sociale media. Als er heel veel alternatieven, word je gewoon onrustiger in je, uh, in je relatie. Ja, ja. Nee, je wordt onrustig op alle fronten en ook dus op. Uh, dus die sociale ja, media, media, die, die hebben ja. dus een, een een enorme impact, denk jij, op het liefdesleven in het algemeen van ja. mensen. En uh, mag ik ook iets persoonlijks vragen? Hoe is het. Uh... Was ik al bang voor? Ik je er bang voor. Nou <laughs> ja, ja, ik denk, ik, zo'n blad. Ik begin, misschien. Ik, ik weet het niet. Uh... Uit weemoed. Uit weemoed <laughs> of uit enthousiasme? Hoe staat het met de liefde, nee, nee, uh, Ruud, Ruud, oh, Ruud Holland? Gaat het heel goed. Gaat het heel goed? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Net een nieuwe vriendin. Net een nieuwe vriendin. Ja, niet onbekend. Nou, wat heerlijk. En Joke? hoe <laughs> staat het bij jou? Ja. Ook dat van dat front uh, niets dan goed te melden. Niets Voor, dan goed. voor de time being, hè, Want het is natuurlijk wel zo dat heel veel dat we ons van de tijdelijkheid... van onze relaties wel steeds meer bewust worden. Maar nou ja. het vroeger toch je echt voor het leven... En elkaar verbond de eeuwige trouw bij hun voorwaarden was. Is dat tegenwoordig? We hebben daar wat toch anders over gaan denken met alle. Problemen van die. Ja, maar is, is de, de, dat is niet zo, zozeer uh, minder goed of, of beter, toch? Nee hoor. En er zit geen, geen waardeoordeel aan. Nee, toch? Al, nee absoluut niet. Nee, alleen het is wel zo dat uh, we wel met die tijdelijkheid volgens mij weer moeten leren omgaan. Dat is het. Omdat wat je ziet gebeuren, is dat heel veel mensen toch nog altijd het klassieke ideaal koesteren. En die hele hoge spannende verwachtingen ja. over dat huwelijk hebben. En als het dan voorbij is. Ze alleen maar in wraak en wrok en ruzie kunnen omzien. En dat kost. Ik heb een artikel gelezen, op het gina naartoe. Toch wel zo'n 30.000 kinderen per jaar uh, uh, bezorgd dat heel veel problemen van ja. die vechtscheidende ouders. Ja. Ja. En, maar ik begrijp dus, het gaat wel voornamelijk over de romantische liefde, dit blad. Het gaat niet zozeer over bijvoorbeeld liefde voor, voor, je, voor je ouders of voor je kinderen of zo. Nee, het gaat alleen over uh, liefdesrelaties, ja. Ja, ja. Niet voor de natuur. Ja. Maar ook die voorbij zijn toch? Dat is dat ook een stuk ja, het schrijfste ja, ja, is, de, de Gerritse? Ja. Uh, ja. ja, ja, ja. En het is een, een, een, een, wordt er gegokt op, op vrouwen? Vrouwelijke lezers? Ja, vrouwen kopen bladen en vrouwen zijn meer geïnteresseerd in liefde. Ja. Ja. En het toch is het bedacht door een man. Tja, ja. <laughs> Wat moet ik daarom zeggen? Nou, <laughs> ja, nou ja, ik heb inmiddels uh, de laatste jaren heel veel ervaring bij vrouwenbladen natuurlijk. Ik heb happiness gemaakt, een psychologie magazine, yoga magazine. Ja. Dus misschien dat het daar iets mee te maken. En Hollands Diep heb je ook gemaakt, hè? Ja. Daar is, dat is, goed. Goed. is niet goed mee gegaan. Nee, helaas. Ja, dat is jammer. Ja. Maar... Waarom zou die man eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de liefde, denk jij? Waarom mannen niet geïnteresseerd ja. zijn? Die, mannen zijn wel geïnteresseerd in liefde, maar zijn daar wat gemakzuchtiger over. En dus ook, weet je, als, als, als, als jullie met een, een avond met vriendinnen uh, ergens wat gaan eten of zo. Het veel het toch... meer over de liefde wanneer ja. mannen met elkaar zijn. En dat gaat het over andere dingen. Maar dit hoor. is vast zo'n blad dat die mannen dan toch wel stiekem lezen, zou het niet? Ja, Oké, okay. Ligt het al in de winkel? Uh, vanaf donderdag. Vanaf donderdag in de winkel. goed. Dank jullie wel. Heel veel succes ermee, ja, Ruud Hollander, goed. Joke Hermsen. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks nog Casaluna, daarin te gast. Rob Goosens, politiek verslaggever van de NRC. Gaat het over de formatie. En morgen dan zit hier Clary Polak. Goeienacht. Dag. Goedendacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.